6 uur. Michel Koenen met het NOS Journaal. De orkaan Fani die over India trekt, zwakt langzaam iets af. Vanochtend werden nog windsnelheden gemeten van ruim 200 km per uur. Het officiële dodental staat nu op drie. Al worden in Indiase media ook de cijfers zes en zeven genoemd. De afgelopen dagen werden uit voorzorg meer dan een miljoen mensen geëvacueerd. Fani trekt nu verder naar Bangladesh. De verwachting is dat de storm daar vanavond aankomt. Just Spee wordt de nieuwe voorzitter van de KNVB. Hij wordt eind deze maand benoemd als opvolger van Michael van Praag... die niet meer kan worden herkozen. In december begint Spee aan zijn nieuwe baan. Hij is afkomstig uit de mediawereld. Hij werkte onder meer bij Stage Entertainment en Endemol. Ook regelde hij de exploitatie van de commerciële rechten van de eredivisieclubs. Vier Ajax-supporters blijven voorlopig vastzitten in Londen. Ze werden afgelopen dinsdag opgepakt... rond de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. De mannen van tussen de 23 en 34 hebben bekend... dat ze met de politie hebben gevochten. Volgens de Britse justitie haalden ze tegels uit de straat... en gooiden die naar de politie. Agenten die probeerden in te grijpen... werden door de vier aangevallen. En als het aan het OM ligt... mag een boer uit Wanneperveen bij Meppel tien jaar geen runderen houden. Ook is een half jaar voorwaardelijk geëist... Bij controle van de voedsel- en warenautoriteit bleek dat hij zijn koeien ernstig heeft vermishandeld. Twee had te weinig water en het voedsel was beschimmeld of zat onder de mest. En twee weken later was er geen verbetering te zien. De man van 65 werd al eens eerder veroordeeld voor verwaarlozing. Het weer nog wisselend bewolkt. Lokaal kan een bui vallen. Het is 9 tot 12 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen weer regenen in het zuiden van het land. In Zuid-Limburg kan wat natte sneeuw vallen. Het weekend dat wordt fris en wisselvallig bij hooguit 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat niet zoveel file in de regio. Maar er is nu wel een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam bij Osdorp. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. Vanaf knopend Amstel is de vertraging iets minder dan 10 minuten. Verder vielen op de N9 Alkmaar Den Helder tussen Egmond en Schorrel een kwartier vertraging. En ook de andere kant op stellen daar vast, tussen Schorrel en Berg, ook een kwartier in de file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Doe eens lief. Dankjewel. je wel. Namens je medeweggebruikers en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFN. ZFN. Met nu het weekend in. Não é na cabeça, pensa. Que é uma loucura. Morena meu lado. Ninguém vai ficar ver, duro. que é uma loucura. Morena, meu lado. Come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 Drink now. Yeah.